Zes uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Partijleider Henk Krol van 50PLUS heeft in zijn tijd... als hoofdredacteur van de G-krant geen pensioenpremies voor zijn personeel betaald. Dat schrijft de Volkskrant op basis van informatie... van oud-medewerkers van het blad. Krol zou van 2004 tot en met 2007 en in 2009... geen werkgeversbijdrage hebben betaald. Daardoor hebben de medewerkers een pensioengat over die periode...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 Wetenschappers hebben in het regenwoud van Suriname zo'n 60 nieuwe dier- en plantensoorten ontdekt. De onderzoekers van Conservation International waren drie weken bij de bovenloop van de Palomeo-rivier. Ze ontdekten daar onder meer zes kikkers en elf vissen die waarschijnlijk tot een nieuwe soort behoren. In totaal verzamelden de onderzoekers gegevens van bijna 1380 soorten. Paus Franciscus bezoekt vandaag het bedevaartsoort Assisi. Hij is in de stad in midden-Italië om de sterfdag van Sint Franciscus te herdenken. De paus heeft zichzelf vernoemd naar de heilige. Hij zal onder meer de misvieren met gelovigen... onder wie gehandicapten, daklozen en armen. Het weer, vanochtend nog wat buien. Later op de dag ook wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is vrijdag 4 oktober, goedemorgen. Het kabinet praat vandaag verder met de overgebleven oppositiepartijen. Marcel Bril in Den Haag vertelt zo wat daarvan te verwachten valt. Hoort minister Dijsselbloem van Financiën over de onderhandelingen en het afhaken van het CDA... D66-leider Pechtold vertelt waarom hij wel verder praat... en aan Bram van Ooyek van GroenLinks vraag ik straks waarom hij dat ook doet. Rob Zoutberg in Italië heeft het laatste nieuws over de ramp... met het vluchtelingenschip bij Lampedusa. En verslaggever Saskia Dekkers is inmiddels op Lampedusa. Ik spreek haar ook later vanochtend. Hoort meer ook over 50-plus-leider Henk Krol... Onze correspondent in Washington vertelt over het incident op Capitol Hill. Staatssecretaris Steven van Justitie wil minder kinderen in vreemdelingen detentie. Carla van Os van Defense for Children reageert. Een Nederlandse app moet de vervuiling door nanodeeltjes in cosmetica voorkomen. En op Dierendag is Paul Sanders op zoek naar Dierenpaal. Ja, want het is nu op Dierendag. En dus krijgen tienduizenden dieren vandaag een extra kluitje of een eye over de bol. Maar is het, uh, het is crisis. Dus kunnen we dat wel betalen, die extra kluifjes. Het wordt een beestenboel vanochtend in het Radio 1 -journaal. En dan hebben we ook nog muziek om te beginnen van Nathalie in Buklia. He was warm, he came around, like he was dignified. He me what it was to cry.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 Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij praten over het nieuws van de afgelopen uren. Staatssecretaris Steven van Justitie wil dat er minder kinderen in vreemdelingendetentie terechtkomen. Kinderen van asielzoekers worden nu bij aankomst vaak in detentie geplaatst. En ook zitten er kinderen vast in uitzetcentra. Uitgangspunt is kinderen niet in de cel. Maar er zijn uitzonderingssituaties waar ouders misbruik maken van hun kinderen... om toegang te krijgen tot Nederland of de uitzetting te frustreren. GroenLinks, SP en ChristenUnie zijn het niet eens met de staatssecretaris. Joel voor de wind van de ChristenUnie zegt dat Nederland zich heeft te houden aan een internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Wij horen hier ons te houden aan het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Daar staat in dat kinderen niet in de cel mogen belanden. Dus wij moeten ons daar gewoon aan houden. Voor de wind wil dat kinderen nooit in een cel terechtkomen. Maar zover wil de staatssecretaris niet gaan.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 Grote paniek was er gisteravond in Washington... na een schietpartij op Capitol Hill, zetel van het Amerikaanse parlement. Een 34-jarige vrouw reed door een wegversperring... en daarna volgde een achtervolging. Deze man zag het gebeuren. De driver put the car in reverse... and drove back really quickly, slammed into a cruiser... pushing it out of the way. Uh, it did a 180 and, and took off again. Uh, at that point I heard about half a dozen or so gunshots... Uiteindelijk werd de vrouw klemgereden en door de politie doodgeschoten. Hoewel er over het motief van de vrouw niets bekend is, werd een terroristische aanslag al snel uitgesloten. We have no information that this is terrorism incident. In de auto zat ook het eenjarige dochtertje van de vrouw. Het kind is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar maakt het volgens de politie goed. Waarom de vrouw door de wegversperring reed richting Capital, dat is niet bekend. Volgens Amerikaanse media had de vrouw psychische problemen. Ja, de verenigde Staten zijn ook nog steeds in de greep van de government shutdown. Ook gisteren, derde dag van de shutdown, zijn de partijen niet dichter tot elkaar gekomen. Volgens de topvrouw van het IMF, Christine Lagarde, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de wereldwijde economie. The government shutdown is bad enough, but failure to raise the debt ceiling would be far worse and could very seriously damage not only the U.S. economy, but also the entire global economy. Als het aan de democraten en de republikeinen ligt... Nee, als het ze niet lukt om voor 17 oktober tot een overeenstemming te komen... dan zal ook het schuldenplafond van de Verenigde Staten niet verhoogd kunnen worden... en kan het land de schulden dan niet meer afbetalen. Inspecteurs van de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... hebben de eerste dag van hun onderzoek afgesloten in Syrië. Woordvoerder van de VN zei vannacht dat de Syrische autoriteiten goed meewerken. De documenten die gisteren door de Syrische regering lukken, lukt promising, according to team-members. Maar verder analyses, en in van technische diagrammen, zullen nodig zijn. Verder onderzoek van de documenten is dus nodig, maar volgens de woordvoerder kunnen de inspecteurs al wel snel beginnen ook met het controleren van opslagplaatsen. en met de voorbereiding voor de ontmanteling van de chemische wapens. Het team hopen op-site inspecties en de initie van uh, equipment binnen de volgende week. Syrië heeft naar schatting meer dan duizend ton... aan onder meer sarin en mosterdgas. Of al die wapens in de zomer van volgend jaar ook zijn vernietigd... hangt af van de medewerking van de Syrische autoriteiten. En of de omstandigheden veilig genoeg zijn... voor de inspecteurs om hun werk te doen. De eerste blik in de ochtendkranten. De Volkskrant opent met eigen nieuws. Krol, de voorzitter, de leider van 50PLUS. Henk Krol ontdook pensioenpremies. En Krol... De voorvechter van de goede pensioenen heeft als werkgever van de G-krant... zelf jarenlang de betaling van pensioenpremie voor zijn personeel ontdoken... meldt de Volkskrant en hebben daar een officieel document bij geplaatst op de voorpagina. Inmiddels hebben wij een brief van Henk Krol in handen... waarin hij schrijft dat hij opstapt als leider van 50 plus. U hoort daar zo duidelijk natuurlijk meer over. Trouw dan, uh, gaat in op de onderhandelingen tussen kabinet en oppositie. CDA haakt af bij begrotingsoverleg, is de kop. Christen-Democraten kiezen definitief voor de oppositie. Buma, CDA-leider, vindt dat het kabinet nog steeds de lasten te veel verzwaart en de inkomensverschillen te sterk verkleint. AD opent met de ramp bij Lampedusa. We zien daar een van de overlevenden uh, liggen in het ziekenhuis van Palermo op Sicilië. Zij heeft het overleefd, staat erbij. 134 niet, honderden opvarenden worden nog vermist. En NRC Next heeft dat ook op de voorpagina. Er zit een uh, grote foto van een azuurblauw Middellandse zee. En daarboven staat ideaal om te zwemmen, te snorkelen en te duiken. Gisteren verdronken hier zeker 130 migranten. En niet voor het eerst. En Tot slot de Telegraaf nog. Die heeft een nieuws over de farmaciesector. Ministerie Spekt Club Farmaceuten staat erbij. Het ministerie heeft de afgelopen vier jaar bijna een, een ton geschonken... aan een door medicijnfabrikanten opgerichte praatclub. Blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... tot half tien met NOS Radio 1 Journal. Ready gone, hoorde u van de Eagles. Het is kwart over zes geweest. We gaan naar Paul Sanders. Paul, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Je had ons een beestenboel is... beloofd. Dus. Jazeker. Kom maar op. Jazeker. Het is Werelddierendag Marcel. Ja. Dus dat betekent dat, uh, dat een heleboel eigenaren van honden, katten, kippen. Uh, nou ja, noem elk huisdier maar op. vandaag extra aandacht besteden aan hun huisdier. En dus doen wij dat in het Radio 1-journaal ook. Ben jij zo fris als een hoentje opgestaan nee. Marcel? Ja, ben ja, je een beetje bij de pinken? Dat is iedere ochtend. Ja. ja. Ja, zullen we even een kleine dierenquiz doen dan? Nou, nou ja, vooruit dat dan kun <laughs> dat kun je makkelijk. Dat kun je makkelijk, Marcel. We gaan eens even kijken wat jou, hoe jouw kennis van uh, de dierenwereld, uh, hoe het daarmee is gesteld. Laten we even horen. luisteren naar fragment 1. Ja, Marcel? Ik zou zeggen de zeg polyvinario. Ja. Nee, nee, nee, je zit helemaal, helemaal fout. Dit is de Gibbon oh. Marcel Oosten, De Gibbon. Nee. En even een kort kwistje. Vogel ja, vogel ja kort, was. kort. Nee, volgens mij. Of is het, is het de Gibbon of de vogel? Ik kan nee, nou, nee, het is is, niet. Nee, nou dat het kan. Maar ik dacht dat het een ja, vogel nou, was. Ja, nee, heel goed. Nee, het is, het is toch echt een Gibbon? Uh, een kort vraagje over de Gibbon. Wordt uh, de kleine Gibbon naakt geboren of heeft hij haar Marcel? Ik ga uit van haar inderdaad. Een heel klein plukje op het hoofd. Dat zeg ik. Dat is het enige stukje haar dat de gibbon heeft. Eh, nog één een, nog een, een, een vraagje nog. Die doen we nog. Nou? Oh, ja. Dit is de kroet. Ja, nee, dit is duidelijk. Dit is wel een vogel, toch? Dit zijn vogels, inderdaad. Heb jij enig idee, Marcel? Vraag je nee. hoeveel vogelsoorten er op de wereld zijn? Uh, Duizenden. Doezemok. Nou, ja, ik, ik zal het goed rekenen. Het zijn er meer dan 10.000, ja. Marcel. Zoveel ja. vogels zijn er op de wereld. En een heleboel van die vogels wonen ook in, uh, in Nederland. Bij mensen in volières, achter in de tuin. Daar wordt over het algemeen heel goed voor gezorgd, voor die vogels. Maar er zijn ook mensen die niet zo goed voor hun beesten zorgen. En die beesten die komen dan terecht op de plek waar ik nu ben. Dat is bij het dierenopvangcentrum De Ark in Harderwijk. Wij noemen dat een asiel. Daar zitten een, ja, een hoop uh, dieren die door... Uh, de baarsjes zijn achtergelaten waar niet goed voor gezorgd kon worden. Daar gaan we vanochtend een kijkje nemen. En uh, we gaan ook naar de andere kant van het spectrum, namelijk uh, eigenaren die hun beestjes heel goed verzorgen, hm. misschien wel een beetje te goed verzorgen. Ach. Naar de kapper, nou, je... uh, nageltjes laten lakken Kleertjes en dat aan. soort dingen. Kleertjes aan, precies. Dus het is werelddierendag, vernoemd naar Franciscus van Assisi trouwens, uh, want dat is oh, uh, vandaag. Ja, het is vandaag zijn dag. En Franciscus van Assisi was een zeer eenvoudig geestelijke. Maar hij was wel heel erg begaan met het lot van de dieren. Dus dat is eigenlijk de reden waarom het vandaag Dierendag, Werelddierendag is. We gaan er uh, in pas richting het asiel. <lacht> en we gaan veel beesten horen ja. vandaag, als ja. het goed is. Paul, wat jij kan, kan ik ook. Ja. Nu komt er een opgave voor jou. Wat is dit? <middels> Ik zou het niet weten. Doe maar een gok. Uh, dit lijkt mij een... een vogelsoort. Ha, hou maar op. Ga je maar <laughs> verdiepen in die dieren. De bullfrog was dit. De brulkikker. Okay. Moeten we ook ik, ik, vandaag... hem, ik ga het nooit meer vergeten. Zo is dat. Moeten we <laughs> vandaag ook heel goed voor zorgen. Paul Sanders, ik ga je volgen vanochtend. Uh, tussen de dieren dus op Werelddierendag. Na vandaag worden de wereldzeeën stukjes schoner. Daar moet een Nederlandse app voor gaan zorgen. Op een conferentie van de Verenigde Naties op Jamaica... wordt de smartphone-applicatie Beat the Microbat internationaal gelanceerd. En deze app scant streepjescodes van cosmetische producten... en vertelt dan of er plastic korreltjes in zitten, nanodeeltjes. Het moet de consument dan bewuster maken van die zogenaamde micro -bads. Want die zijn zo klein dat ze zelfs na waterzuivering in zee terechtkomen. En dat is niet goed voor het zeeleven. Martijn van der Zanden ging op zoek naar de microbads. Mama, wat deed dat ik vijf ben? Samen met Margien de Ruiter van de Stichting Noordzee... zijn we in het kruidvat midden in het centrum van Utrecht... Als we hier eens even een stukje door deze winkel lopen, dan zien we natuurlijk allerlei verzorgingsproducten. Noem eens even wat waar het allemaal in zit. Het zit met name in de, de scrubs en de peelings, omdat het uh, ja, toch echt toegevoegd wordt voor, uh, voor zeg maar, schuurfunctie. Uh, maar er zijn ook een aantal, uh, nee, bijvoorbeeld tandpasta's, uh, lipgloss, uh, lenzenvloeistof, handzeep, shampoo. Uh, dus het is heel, uh, een heel breed scala eigenlijk. Maar het meeste is wel echt scrub en peeling. Want dat is inderdaad ook waar het voor bedoeld is, natuurlijk. Hè? Dat je nou ja, lekker je huid kunt schuren. Ja, inderdaad, om die dode huidcellen te en, verwijderen. En deze. Dit ziet er bijvoorbeeld uh, uh, heel kleurrijk uit. Groenblauwachtige Hawaii Flower and Oil. Hm. Ja. Lekkere douchegel. En je ziet de bolletjes, zie je al uh, door de verpakking heen zitten. En dat zou dan plastic. Zijn. Dat zou inderdaad plastic kunnen zijn. Dus ik zit even nu bij de ingrediënten te kijken en ik zie inderdaad uh, propyleen uh, staan. En dan zou je dus inderdaad met die app ook nog kunnen kijken of dat de fabrikant beloofd heeft om ermee te gaan stoppen? Ja, inderdaad. Dan kun je zien uh, van nou, is er al vooruitgang of uh, moet die fabrikant nog even flink achter de broek gezeten worden? Ja, nou, laten we het eens dus even proberen. gaat de telefoon weer aan. Even de code toetsen. Kijk, dan wordt de telefoon nou ja, 20 centimeter van het flesje gehouden. Dan wordt hij gescand. En dan geeft hij ja, inderdaad aan dat er, uh, dat er plastic in zit. En dat uh, in dit geval de producent ook beterschappen beloofd ja. heeft. Maar kan je dan een manier schrijven als ik groter ben? Nu is de app vorig jaar in Nederland al geïnstalleerd. En nou ja, vandaag wordt, wordt op Jamaica bekendgemaakt dat hij ook internationaal gaat. Daar zijn jullie natuurlijk wel blij mee. Ja, dat is fantastisch. Uh, want in Nederland zijn we een aardig end op weg. Er zijn al best wel wat fabrikanten die uh, beloofd hebben het plastic eruit te, te halen. Maar je wil natuurlijk dit probleem ja, wereldwijd aanpakken. Want uh, en met name ook in ontwikkelingslanden waar de waterzuivering nog minder goed is... komt er nog meer plastic in zee. Dus uh, ja, het is fantastisch dat hij nu gewoon wereldwijd uh, uh, straks te gebruiken is. En uh, nou, er is ook een samenwerking inmiddels met met meer dan dertig uh, uh, natuurmilieuorganisaties. Uh, wereldwijd. Wereldwijd inderdaad, en dat heb je nodig... want er moet, per land uh, moeten specifieke productenlijsten gemaakt worden. De microbed in cosmetische producten die zitten er nog steeds in. Hoort het al, worden er ook wel vaak uitgehaald... maar hier en daar zijn ze er ook nog in. Straks ook de reactie van de cosmetica-industrie. Ondanks het afluisterschandaal... lijkt de Britse schandaalpers nog steeds de grenzen op te zoeken... van het toelaatbare... Deze week is er een heftige discussie ontstaan... nadat de tabloidkrant, de Daily Mail, een artikel publiceerde... over de overleden vader van Labour-leider Ed Miliband. De krant kopte dat Miliband's vader, Ralph, Groot-Brittannië gehaat had. Miliband reageerde woedend. Duidelijk geëmotioneerd was Ed Miliband... toen hij zijn overleden vader in de media verdedigde... De vader van de Labour-leider ontvluchtte de naties op 16-jarige leeftijd. om zich bij de Britse troepen aan te sluiten. En werd na de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaand socioloog met Marxistische ideeën. Broker, so destroy... Een groot inspirator was vader Ralph Miliband voor de huidige Labour-leider. Regelmatig noemt hij zijn vader in politieke speeches. Een reden vond de Daily Mail om Ralph Miliband's verleden eens op te halen. We... ...examined Ralph Milleband's views as they were put forward in his writings. And those views conveyed uh, an impression of what he thought about Britain... ...which was very antipathetic to the views and values of an awful lot of British people. Volgens de plaatsvervangend hoofdredacteur van de Daily Mail... ...wezen de denkbeelden van Ralph Milleband erop... ...dat hij niks goeds over had voor Groot-Brittannië. De krant plaatste daarom een foto van zijn graf... ...en kopte de man die Groot-Brittannië haatte... Zelfs Ed Miliband's politiek tegenstanders vonden dit een stap te ver gaan. I think het was quite understandable dat Ed Miller Band should react like that because, you know, clearly what's being said about his dad was just sort of out of order. Deze premier Nick Cleck heeft alle begrip voor de reactie van Ed Miller en ook premier David Cameron steunde zijn opponent. I completely understand if I was in Ed's position if someone attack my father that I would want to also make pretty clear uh, what I feel, you know, that if someone attack my dad I'd, I'd do the same thing. Maar niet iedereen zou zijn vader verdedigen zoals David Cameron hier zegt. De conservatief minister van onderwijs vindt niet dat de media zich heeft te verantwoorden aan politici, zeker niet als je je vader in speeches aanhaalt. No, newspapers shouldn't apologize to politicians for being robust. Um, we need a free press. We need a press that is robust, sometimes raucous, and a press that, that by definition, will sometimes offend. En beledigen dat deed de Daily Mail volgens veel politici en journalisten. Maar ondanks de ophef en vele boze reacties blijft de Daily Mail bij zijn standpunt. Na Milliband's verdediging van zijn vader... publiceerde ze het originele artikel zelfs nog een keer. Excuses waren ze niet van plan te maken. Totdat bleek dat een journalist van de zusterkrant Melan on Sunday... onuitgenodigd een herdenkingsbijeenkomst... van een oom van de Milliband-familie bezocht. Ed Milliband schreef een woedende brief. En Melan Sunday kon niets anders dan zijn excuses aanbieden. We We are on. Thank you very much maar rondom de hoofdredacteur Paul Deker van de krant waarmee het begon, de Daily Mail, blijft het vooralsnog angstvallig stil. Misschien komt dat wel omdat hij tijdens het afluisterschandaal in de Britse media zei dat tabloids zich beter gedragen. De the newspaper industry is indisputably veel much better behaved than when I came in than 20 years ago. En omdat de Britse media politici nu willen overtuigen... dat zij het perstoezicht zelf in handen kunnen houden. Sterker nog, er is een commissie bezig met het opstellen van nieuwe mediaregels. En laat die commissie nou worden voorgezeten. Door Paul Deker, de hoofdredacteur van de Daily Mail. Dus onze correspondent Anne Sane in Groot-Brittannië. Inmiddels zijn twee journalisten van de Mail on Sunday geschorst... na het incident tijdens de herdenkingsbijeenkomst van de oom van Ed Miliband. Ophef is er over 50PLUS, heeft dat inmiddels gehoord. En de frontman, Henk Krol, Volkskrant meldt dat hij in het verleden... als hoofdredacteur van de G-Krant geen pensioenpremies... voor zijn personeel heeft betaald. En Inmiddels hebben we een mail van Krol gekregen. Die is opgestapt, schrijft hij zelf bij 50PLUS. Zodat ik na half zeven, Jan Nagel, die namens 50PLUS in de Eerste Kamer zit. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. In de Europa League heeft PSV gisteravond met 2-0 gewonnen... van Gronomorets in het Oekraïne. En die houtkamp heeft het gezien. PSV speelde een uitstekende wedstrijd in Odessa aan de Zwarte Zee... Na 13e minuut al een prachtig doelpunt van Memphis Depay. Hij scoort dus de 1-0. Een heel belangrijk doelpunt. Want dat zou het heel lang blijven. Ondanks een offensief in de tweede helft van de ploeg van Odessa. Tjernomorets. Maar PSV hield stand. En kon zelfs de voorsprong verdubbelen door Jozef Zoon. PSV wint een hele belangrijke uitwedstrijd in Oekraïne. Tegen Odessa met 2-0. In dezelfde pool won Ludo Goretz met 3-0 van Dynamo Zagreb. PSV staat nu tweede met drie punten uit twee wedstrijden. AZ speelde in hetzelfde toernooi met 1-1 gelijk tegen Paok Saloniki. In de 82e minuut kwam AZ op voorsprong dankzij een goal van Jeffrey Gouwenleeuw. Maar kort voor tijd maakten de Grieken nog gelijk... tot ontsteltenis van trainer Martin Haar. Het is natuurlijk uh, van twee kanten. Wij hadden hele goede mogelijkheden. <kijkt> maar dat hadden hun ook. Alleen er zat het zuur als je hem weer in de 93 e minuut tegenkrijgt. Een tegenstander die Champions League heeft gespeeld. Een tegenstander die Nip van Schalke 0 verliest. Dan moet je niet denken dat wij... Wij hebben ook een goede ploeg en een goede groep. Maar ik denk niet dat als het even over de paal ook heen was. Want dat zei ik gisteren ook al. Er zat natuurlijk veel druk op dit duel... na het plotseling een vertrek van trainer Gertjan jan van Beek. te maken Jeffrey Gouwenleeuw. Er ja, zat wel misschien wel wat druk op, de, op deze wedstrijd. Maar uh, ja, dat is bij elke wedstrijd denk ik wel. Dat was uh, afgelopen zaterdag tegen PSV ook zo. Dus wij willen gewoon elke wedstrijd winnen. En uh, het liefst met zo, zo goed mogelijk voetbal. En, uh, ja, vandaag lukte dat niet altijd. Maar uh, hebben we hebben gewoon keihard gevochten. AZ staat wel aan kop. Samen met Paok, trouwens in de pool. Vier punten hebben ze beiden. Bij het WK-turnen is de Japana Uchimura wereldkampioen geworden op het onderdeel Meerkamp. Nederlanders deden niet mee om de medailles. Bart Deurlo werd 14e en Casimir Smit 17e. Het Nederlandse Recurve-team heeft in de Turkse bladplaats Belek de WK-finale bereikt. De handboogschutters waren in de halve finale te sterk voor het favoriete Zuid-Korea. Nummer 1 van de plaatsingslijst. Dat was dus een verrassing. Nederland neemt zondag het in de finale op tegen de Verenigde Staten dat Frankrijk versloeg. Dit is Radio 1. E. En zoals gezegd, zo dadelijk Jan Nagel van 50+. Plus. Laatste nieuws daarover krijgt u in het NOS-journaal Dorot Megens. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Inderdaad, Henk Krol stopt als partijleider van 50PLUS. Dat heeft hij bekendgemaakt in een mailtje. Dat is naar verschillende media gestuurd. Krol stapt op na een publicatie in de Volkskrant vanochtend. Daarin staat dat hij als directeur van de G-krant... geen pensioenpremies heeft betaald voor zijn personeel een aantal jaren. Krol zelf is nog niet bereikbaar. Maar wat je al zei, eerste Kamerlid en medeoprichter van 50PLUS, Jan Nagel... heeft het nieuws intussen bevestigd. En die hebben we zo meteen aan de telefoon. In de buurt van Capitol Hill in de Amerikaanse hoofdstad Washington is een vrouw door de politie gedood. 34-jarige vrouw werd bij een controlepost bij het kapitool tegengehouden door beveiligers. Daarna ging ze er vandoor met in haar auto ook een dochter van 1 jaar oud. De vrouw is klemgereden en door agenten doodgeschoten. Haar dochter bleef ongedeerd. Staatssecretaris Teven wil minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie. gaat op zoek naar alternatieven. Dat heeft hij in de Tweede Kamer beloofd op aandringen van de oppositie en de Partij van de Arbeid. Kinderen van asielzoekers die op Schiphol aankomen worden nu vaak meteen vastgezet. Amerikaanse president Obama heeft een bezoek aan Azië afgezegd... vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. Hij zou volgende week naar Indonesië en Brunei gaan, maar dat gaat dus niet door. Twee vanochtend nog wat buien, later op de dag ook wat zon. 18 tot 22 graden vandaag. Morgen veel bewolking en nog wat buien bij 18 graden. Zondag is het rustig en vrijwel droog. Iets kouder 16 graden. De kans op mist wordt geleidelijk groter. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde, Goedemorgen. Goedemorgen Marcel, we starten al met een behoorlijke vertraging op de A7, hoorn richting Zaandam. Heeft te maken met een vrachtwagen met vastgelopen remmen. Bij het knooppunt Zaandam is de rechte reisrook dicht. Vanaf Purmerend Noord, tot aan knooppunt Zaandam, 11 kilometer file rijden. Bij Rotterdam valt de file gelukkig nog mee, van Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse 2 kilometer. En over het incident op Capitol Hill in Washington, hoort u zo dadelijk onze correspondent.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 door ze één dag niet op te eten. Doe mee. Eet geen dieren op dierendag. <kijkt> Kijk op wakkerdier.nl Wij laten geen dure folders en catalogie drukken. Daarom betaalt u zo weinig. MKB Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, u hoort het al, fractievoorzitter van 50PLUS, Henk Krol, legt per direct al zijn politieke functies neer. Aanleiding is een publicatie vanochtend in de Volkskrant... waarin staat dat Krol als hoofdredacteur van de Gaykrant... jarenlang geen pensioen heeft afgedragen voor zijn personeel. En daardoor zitten oud-medewerkers nu met een pensioengat. Medeoprichter van 50PLUS en eerste Kamerlid voor die partij, Jan Nagel. Goedemorgen. Goedemorgen. Was zijn positie onhoudbaar, meneer Nagel?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 Uh, dat hij in het belang van alles uh, beter kan aftreden... dan vind ik dat nogmaals heel triest voor hem en ook voor de partij. Ja, maar goed, als het om pensioenen gaat... en hij nu natuurlijk in zijn politieke loopbaan zegt op te komen voor goede pensioenen... vindt u dan dat zijn politiek functioneren inderdaad in het probleem is gekomen? Nou, dat is niet meer een doorde, want hij is afgetreden. Ja, nu niet meer, nee. <laughs> Had u dat gevonden? Had u hem dat dan aangehouden? Nou, dat, ik, ik ken niet alle feiten, maar ik heb gewoon te maken met het feit dat iemand die zich geweldig voor 50 plus heeft ingezet en die hele goede dingen heeft gedaan en ook in de Kamer daar waardering voor kreeg, ja, dat hij dat door uh, wat buiten de politiek uh, om... Uh, in een uh, aantal jaren geleden bij de krant is gekomen... toen die krant in financiële problemen was... Uh, dat daar op een bepaalde manier... Uh... ...toen gehandeld is. Ik weet niet in hoeverre dat in overleg met medewerkers is gebeurd of niet. Uh, ik ken de feiten niet. Ik, kan, uh, ik, ik ga ook niet over gebeurtenissen van een aantal jaren geleden... Nee. ...die bij een bepaalde klant zijn gebeurd. Ik heb gewoon te maken met de politieke realiteit van op dit moment Precies. voor 50PLUS. En dat is dat onze politiek leider is afgetreden. En uh, ja... Ik... Ik kan dat nog een keer herhalen. Dat ja, is nee. heel erg triest. Dat is duidelijk, uh, meneer Nagel. Maar laten we het dan over die politieke realiteit hebben. Want de bestuurlijke ja. top is ook al weg bij uw partij. Nu de fractievoorzitter, de politieke leider. Hoe moet het met 50 plus verder? Uh, nou, laat ik vooropstellen dat natuurlijk een. Uh een groot verlies is voor 50PLUS dat Henk Krol uh, niet meer uh, de hoofdrol gaat spelen. Dat is een groot verlies. Aan de andere kant, uh, die idealen waarvoor 50PLUS staat... het opkomen voor de ouderen die zo benadeeld worden... daar gaat de partij gewoon mee door. Uh, er komt een nieuw fractielid. Uh, de leiding wordt door iemand anders overgenomen... Uh, we hebben gezegd we gaan orde op zaken stellen. En uh, dit is even een lastige periode. Dat kan niet ontkend worden. Maar we gaan er vol energie uh, ach, mee verder. Uh, we komen vandaag nog uh, bij elkaar als bestuur. En uh, we zullen blijven opkomen voor de belangen van ouderen. En die moeten zich ook getroost uh, voelen met het feit dat het niet een politiek leider is overkomen in het functioneren nu in de Tweede Kamer... Maar dat het gaat om een kwestie waar we niet alle feiten van kennen. die jaren geleden ja. is, gebeurd is bij een klant. Ja. die een financiële problemen was. Heeft u gezegd, meneer Nagel? Maar toch, uh, ook die bestuurlijke top is opgestapt. Hè, dat genoemd met, met opa. Uh, het is weer een oudere partij die aan uh, intern. ja, gekonkel ten onder gaat. Denkt u niet dat de naam te veel besmeurd is nu? Nee, ik, ik spreek tegen dat de partij aan Konkel ten onder gaat. Uh, de heer Krol is oh, Niet u is nog, afgetreden. maar in verleden zijn dat... Uh, nee, maar dat de heer Krol is gebeurt. niet afgetreden door uh, politieke uh, redenen. De heer Krol is afgetreden door iets wat kennelijk een aantal jaren geleden bij de krant gebeurd is. Uh, daarover hebben wij geen oordeel, want we kennen dat niet. Ja. En uh, ja, daar kan ik verder niks over zeggen, maar... Nee. Uh, de, de, de, de doeleinden waarvoor 50PLUS staat, die blijven overeind. De ouderen zijn benadeeld. Uh, die komen niet aan de bak als het om werk gaat. Uh, die worden financieel in hun pensioenen gepakt. Gaat, en 50PLUS zal, ondanks deze moeilijke periode... daarmee doorgaan om met volle krachten voor te strijden. Goed, meneer Nagel, dat is duidelijk. U gaat door en 50PLUS ook. En u werd alweer gebeld. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Akkoord. Goedemorgen. Dag. Dat waren angstige uren in Washington, D.C., want daar gaan we naartoe. De politie zette de achtervolging in toen een auto met hoge snelheid door de barricades bij het Witte Huis reed. En daarna doorreed naar Capitol Hill. Er zijn verschillende schoten gelost door de politie, je hoorde dat. En de vrouwelijke bestuurder van die auto heeft het niet overleefd. We gaan naar Washington, NOS-redacteur Ryan Hermelijn. Ryan, wat weet jij nou over wat daar in Washington is gebeurd? Nou, we weten in ieder geval de identiteit van de uh, vrouwelijke bestuurder. Het gaat om een 34-jarige mondhygiëniste uit de staat Connecticut. Uh, zij probeerde in een zwarte auto een barrière bij het Witte Huis door te breken. En ze reed daar zelfs een agent bij aan. En toen de agenten haar uh, uh, uh, uh, tot stoppen wilden brengen, ging ze er eens vandoor. En uh, na nou, een lange achtervolging uh, volgde, dat eindigde uh, vlak bij het kapitool. Daar werd ze uiteindelijk gedood door politiekogels.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 Ja, daar bleef de toename dan ook bij. Ryan Hermelijn in Washington. Gaan we naar Den Haag. Want staatssecretaris Steven van Justitie gaat praten met kinderrechtenorganisaties. Hij wil in de toekomst minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie... en gaat op zoek naar alternatieven. Heeft hij gisteravond de Tweede Kamer beloofd... op aandrang van oppositie en ook de coalitiepartner Partij van de Arbeid. Politiek verslaggever Irene Oostveen volgt het debat. Defense for Children, Amnesty International, Vluchtelingenwerk... Deze organisaties dringen er al jaren op aan. Nederland moet geen kinderen meer in de cel zetten. Maar toen gisteravond, behalve de oppositie... ook de PvdA zich bij deze kritiek aansloot... deed Teven een belofte. Ja, kinderen niet in detentie, tenzij het echt niet anders kan. Kinderen die met hun ouders zonder papieren op Schiphol aankomen... worden nu vaak automatisch in de vreemdelingencel geplaatst. Daarnaast zitten er ook kinderen vast in uitzetcentra... voordat ze het land moeten verlaten. Coalitiepartner PvdA heeft daar moeite mee. Maar Tweede Kamerlid Marit Mai wil het de staatssecretaris ook niet moeilijk maken. Kijk, de voorkeur is natuurlijk geen kinderen in detentie. Maar ik kan me voorstellen dat er momenten zijn waarop de staatssecretaris zegt... Van, nou, ik kan het niet anders als het gaat om het uitzetproces, de vreemdelingen detentie. Hij gaat daar ook zo goed mogelijk naar alternatieven kijken. En als het gaat om grensdetentie heeft hij ook toegezegd dat hij gaat onderzoeken... op wat voor manier dat toch ook een andere invulling kan krijgen. Want ik vind echt eigenlijk dat kinderen daar niet in thuis horen. De staatssecretaris wil niet beloven dat er geen enkel kind meer in de vreemdelingencel terechtkomt. uitgangspunt is kinderen niet in de cel, maar er zijn uitzonderingssituaties... waar.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 En dat wilt u niet. En dat wil ik niet. Maar het is de andere kant ook wel de opdracht om Zuid cel te houden, die kinderen. Voor de oppositie is de belofte van teven om op zoek te gaan naar alternatieven niet genoeg. Joel, voor de wind van de ChristenUnie. Nee, absoluut niet. Er wordt weer gezegd dat er nog eens een keer gepraat gaat worden met de organisaties. Nou ja, die organisaties zijn er natuurlijk al lang uit. Kinderen horen niet in de cel. Laat staan, de vreemdelingen zijn niet crimineel. Dus uh, de boodschap die ik hier heb afgegeven... en dat gaan we straks ook in de motie doen... Ja. is uh, stop daarmee. Uh, zorg dat die kinderen gewoon in een normale opvangcentrum uh, opgevangen worden. Uh, daar waar ze niet als crimineel behandeld worden. Zeer traumatisch voor kinderen. De staatssecretaris gaat nu eerst praten met de organisaties... die zijn verenigd in de coalitie Geen Kind in de Cel. Zo hoopt hij op ideeën te komen voor alternatieven. Ja, en die krijgt hij misschien van Carla van Os... van Defense for Children. Ik spreek haar na half acht. Dan naar de verkeersinformatie, Hollander van der Velden. Het staat al vast op de A7 en in een hele lange file. Ja, muurvast eigenlijk. Van Purmerend tot aan Knopendzaandam, 11 kilometer. Heeft te maken met de rijschok die dicht is bij Knopendzaandam. Dat is een vrachtwagen met vastgelopen remmen. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog wel een tijdje duren. Verkeer vanuit Friesland kan beter niet omrijden via de Afsluitdijk... maar omrijden via de Noordoostpolten en Flevoland over Almere... en dan via de A6 naar Amsterdam rijden. Voor de rest stelt het nog niet zoveel... Veel voor. Maar ja, dat maakt uh, de prognose voor half negen wel wat lastiger. <laughs> Meestal is een vrijdagochtend ja, niet te, al te druk met 30 kilometer. Maar nu, nou ja, ik denk dat we 50 kilometer moeten aanhouden. het is ook nog nat af en toe. Dat ook nog. Nou, we blijven het volgen. Dankjewel, Jolanda Joop. van der Velden. Het is een regelrechte primeur in ons land. Een volledige kringloopboerderij. Alles wordt hergebruikt. Echt waar. Het LOS Radio 1 Journaal.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 Meneers hoorde u met Hey Ho. Ja, ik zei het einde, al, een kringloopsysteem voor een boerderij. Voor een kalverhouderij in dit geval. Er worden al langere tijd systemen ontwikkeld om dit idee in de praktijk te brengen. Maar een volledige kringloop was tot op heden niet bereikt. Het kostte wat moeite, maar het is nu wel eindelijk zover. Vandaag wordt de eerste Ecoferm kringloopboerderij... in het Gelderse Uddel officieel geopend. De boerderij is van Evert Kroes, die samen met zijn zoons... aan de wieg van het kringloopsysteem heeft gestaan. Meneer Kroes, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen cirkel is rond op uw bedrijf met kalveren. Hoe is dat gelukt? Nou, hoe is dat gelukt? Uh, wij, wij hebben die, uh, een boerderij met uh, rosé en Wij gebruiken eigenlijk elke uh, reststof van een bepaalde productiestap. Die wordt weer gebruikt als grondstof voor de volgende stap. Aha. Dat houdt dan in over in uh, de dieren worden gevoerd... Uh, dan wordt een mest geproduceerd. De mest die gaat naar een uh, vergistingsinstallatie... die van die mest... Uh, methaangas maakt. Ja. Methaangas wordt via... twee motoren omgezet... in groene elektriciteit... en in warmte. Ja. Die elektriciteit hebben we ons eigen bedrijf... Uh, van. En een gedeelte van de warmte ook. Een gedeelte van de warmte gaat... Uh, wat overblijft. Daar wordt... Uh, Bedrijf van de buurman uh, mee van warmte voorzien. En die elektriciteit die overblijft, daarvoor zien we 200 huishoudens mee van elektriciteit. Ja, maar, maar u moet dus allerlei andere onderdelen bij uw uh, boerderij, bij uw veebedrijf gaan halen. Is het niet heel ingewikkeld om het zo te doen? Nou, heel ingewikkeld. Het is eigenlijk. Uh, uh, we proberen weer terug te gaan uh, naar nou, wat vroeger eigenlijk gewoon was. Dat je verbinding maakt met. Uh, uh, plantenproductie die als voer dienen voor de, voor de beesten. Alleen komt er nu dan uit energieproductie tussen. Kijk, je bent op het, op het moment dat de mest door de vergis heen gegaan is, uh, de die dat eruit komt, dat wordt dan gescheiden in een dikke en dunne fractie. Ja. En, uh, de dikke fractie, daar, zou, daar maken we mestkorrels van. En de dunne fractie, die wordt weer gebruikt om één kroos en algen mee te telen. En ja. dat Vervolgens is dat één de en die algen, dat, zijn dan, dat is dan weer eiwitrijk voer. Wat weer naar, uh, als voer naar de kalven toe gaat. Ja, het, het, vereist ja, ja, het vereist natuurlijk veel organisatie, veel denkwerk, ook veel investeringen. Maar als het draait zoals het nu draait, dan gaat het min of meer vanzelf? Nou, nee, dat is natuurlijk gewoon een. Uh, we zijn in eerste plaats en We zijn daar, daarnaast nu energieproducent geworden. Ja. En we zijn plantenteler geworden. Uh, je moet eigenlijk zo, uh, de kweek van ene, kroos en van allen vergelijken met tuinbouw. Dus uh, je kweekt eigenlijk op een hele intensieve manier uh, met de reststoffen wat uit de dierhouderij komt. Uh, kweek je weer voer ja. voor de dieren. Ja. Is, is het ook financieel gunstig voor uw bedrijf? Om zo te, zo te doen? Nou dat hopen we natuurlijk wel. Kijk, ja. uh, uh, uh, uh, we zijn nu net begonnen dan met de kweek van kroos. En ja, daar zullen we gewoon onverwachte dingen tegenkomen. Omdat het... Helemaal nieuw is, uh, omdat uh, in een kast te kweken. Kijk, nou, wij hebben een kast boven de stal gebouwd. En we, eigenlijk met de warmte van de dieren, die gebruiken we. De CO2 die uit de uh, adem van de dieren, die door een, eerst door een filter gefilterd wordt, voordat het uh, beschikbaar is. Uh, eigenlijk elke reststof die uh, in een productieproces plaatsvindt, die wordt op deze manier opnieuw ingezet voor de volgende stap. Ja, nou, meneer Kroes, uh, we gaan het volgen. Hopelijk uh, lukt het en komt u niet te veel problemen tegen onderweg. Hartelijk dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Goed. Evert Kroes van de Kringlopenboerderij. Eerste die volledig in de kringloop zit. Gaan we nog even snel naar Paul Sanders. Wat hoor ik nou weer bij je? Dat is Sunny Marcel. Ach. En Sunny zit in de kattenkamer van opvang De Ark... waar we nu zijn vandaag, Harderwijk. Het is dieren... Uh, Dierendag vandaag. En een heleboel mensen in Nederland die zorgen heel goed voor hun dieren. Maar er zijn ook een heleboel mensen die niet goed voor hun dieren zorgen... of niet goed voor hun dieren kunnen zorgen, Anita Kaptein van de Ark. Dat klopt, er zijn ook heel veel mensen die kunnen er niet goed voor zorgen. Zeker ja. in deze tijd met de crisis, dat het gewoon voor de mensen te duur wordt. We zitten in de kattenkamer. Wie zit er uh, naast u? Um, dat is Guus. Guus? Guus die uh, zit al een poosje bij ons en uh, Guus die zoekt een nieuw baasje... U zoekt een nieuw baasje. Guus is een meisje. Ja, maar ze hebben eventjes ruzie. Guus ja. is eventjes niet zo blij. Goed, het, het dierenasiel. Um, ja, veel dieren krijgt u hier binnen. Hoeveel dieren krijgt u op een jaarbasis binnen? Uh, op jaarbasis krijgen we rond uh, 800 dieren binnen en hoofdzakelijk katten. En hoe komt dat? Dat het vooral katten zijn ook? Um, omdat de katten, de meeste mensen die gaan sowieso niet uh, naar hun dier zo, uh, zoeken... En er zijn ook heel veel mensen hier in de omgeving... die op de camping op vakantie zijn. En die nemen hun huisdier mee. En uh, op het moment dat ze naar huis toe gaan... is het dier verdwenen. En dan... Uh blijven ze hier op de Veluwe rondzwerven. Ja, katten gaan rondzwerven, honden, komen die met hun baasje hier naartoe... of worden ze aan het hek gebonden? Um, de meeste, ze komen ook wel met hun baasje hier naartoe... omdat er afstand van gedaan wordt. Maar er zijn ook honden die tijdens het wandelen in het bos... bijvoorbeeld achter het wild aangaan of iets dergelijks... en de weg kwijtraken. raken. Ja. Nou is het crisis en dieren zijn duur in onderhoud, in medische verzorging. Merkt u dat hier? Ja, dat merken wij heel goed. Zeker als het uh, om de medische verzorging gaat. Als een dier iets gaat mankeren. En dan moet naar de dierenarts. Dat kunnen gewoon heel veel mensen niet meer betalen. Nee. En dan kom je hier terecht in de ark. Waar wel heel goed voor de beestjes wordt gezorgd. Dat heb ik in ieder geval al gezien. Nu zitten we in de kattenkamer. Er kruipt er eentje mij op schoot. Heerlijk, wat een knus gevoel. En straks gaan we ook nog eventjes bij de honden kijken. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Katrien Straatman. U hoort het al voorbij komen in onze uitzending. Henk Krol, fractievoorzitter van de oudere partij 50 plus, heeft jarenlang de betaling van pensioenpremie... voor zijn personeel bij de G-krant ontdoken. In een mail in handen van de NOS schrijft hij... mijn strijd is gestreden, mijn vijanden hebben gewonnen. Maar de strijd gaat door, het is aan anderen om verder te strijden. Na de publicatie in de Volkskrant is het voor mij onmogelijk... door te gaan als volksvertegenwoordiger. Ik kan niet anders dan mijn functie neerleggen. Hoort daar straks natuurlijk veel meer over na zeven uur. Uit onderzoek van De Telegraaf blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid de afgelopen vier jaar bijna een ton heeft geschonken aan een praatclub die door medicijnfabrikanten is opgericht. In dit netwerk wordt op verzoek van GlaxoSmithKline en Silach met de top van het ministerie, ziekenhuisbazen en apothekers geprobeerd geneesmiddelenbeleid te beïnvloeden. Ook leden van het college ter beoordeling van geneesmiddelen praten mee en dat is opvallend aangezien zij een onafhankelijke partij zijn. PSV en FC Twente willen spelers geheel of gedeeltelijk verkopen... aan een investeringsfonds uit Malta. Dat meldt trouw. De clubs willen op deze manier extra geld verdienen. Maar dat botst met het beleid van de UEFA. Die wil zulke fondsen weren... uit vrees dat competities aan geloofwaardigheid verliezen. De ramp bij Lampedusa is het belangrijkste nieuws vanochtend in het Algemeen Dagblad. Een foto van een overlevende die wordt beademd met een zuurstofmasker op de voorpagina. Zij heeft het overleefd, maar 134 niet is de kop boven de foto. Gisternacht kaartseisde hun schip, honderden opvarenden worden nog vermist. En vlees eten wordt het nieuwe roken. Dat is de kop in spits vanochtend. Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat kinderen op Dierendag... niet meer alleen aan hun kat of hond denken... maar ook aan het dier dat op hun bord ligt. En door deze vegetariërs in de dop raakt vlees eten straks misschien wel uit de mode. Want één op de vier kinderen vindt het zielig om dieren te eten. Zoals gezegd. Na zeven uur meer over uh, Henk Kool van 50PLUS. Maar natuurlijk ook over uh, Lampedusa en de ramp met het vluchtelingenschip. Blijft u luisteren. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk. Zoals Robert Ravenoort van Ravenoos, de rio-onstopper. Wie had dat gedacht? Van iemand moet het doen, naar een bedrijf van een paar miljoen. Telvoort zakelijk.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 Ontdek de hedendaagse parels uit de Europese literatuur. Koop morgen trouw en ontvang het boek van prijswinnaar Patrick Modiano gratis.